U hoort delen 4 uit Flat 113, een thriller in vijf delen, geschreven door Wim Bieschot en geregisseerd door Hero Muller. zo gauw naartoe? Ja, als je die wat nieuws vertelt, begint ze meteen te rennen. Ik heb gezocht, maar ik kan het gasbriefje nergens vinden. Tenminste, niet bij de gewone rekeningen. Zo'n haast heeft het toch niet? Hm. Wat voor nieuws hebt je haar verteld? De, de, de revolver is gevonden. De revolver? Van... Van wie dacht je? Gevonden? Door wie? Do door de politie. <laughs> wie anders? Een de mens weg... Uh, mevrouw Gerard? Ja, die is weg, ja. Is het waar van het pistool? Eh, ze maar raken hoe die wijven overal direct achter komen. Zij, zij weet het ook al. Nou, moeten jullie niet zo hard bril? Ik stond gewoon achter de deur. Oh, nou, gewoon? Ja, gewoon. Oh, dat zou wel, ja. Ze hebben er volven gevonden. Oh, daarom ging mevrouw Gerard zo vlug weg. Ja, er waren eh, verschillende mensen voor haar. Je krijgt aanlopen, hè. Ja, ik ken ik ruiken, dat zie je zit. Het is ze was nieuwsgierig. Dus. Ze hebben de gevolgen gevonden. Ja, kijk, uh, eigenlijk door mij, hè. Ze kwamen de afvalkoker leeg halen op de gewone tijd en ik uh, stond toevallig beneden. Ik uh, dacht, hé, hey, wacht eens even. De politie staat er maar achterbij en ik moet ze attent maken. En verdomd hoor, ze vinden dat ding. En dan mag zo'n smeren zeggen dat een handige jongen dat ding er nooit ingegooid zou hebben. Maar ik moest ze wel heel toevallig mooi er een tent op maken. Ja, en dan lacht hij dan. Tussens vrouw. Dan wordt het opeens heel voorzichtig. He, dan gaat zo'n ding in het fluwele doek. Of het porselein. is. Wat voor dien? Ach, die natuurlijk. Een echte? Heb je hem gezien? Natuurlijk ja, hebben we hem gezien. Een uh, zwarte. Zwart? Ja. Een zwarte? Ja, met een uh, parelmoer golf. En op de golf de letter A. De A van Allah. Dat zou je zo zeggen, hè? En nou zou je denken dat de uh, politie een tikkie dankbaar is, nietwaar? Nou, vergeten maar mooi. Ze bekijken je niet eens. Ze staan direct klaar met hun fotorommel. Zijn ze aan het fotograferen? Ja, wat dacht je? Er zat een hele grote wagen voor de deur. Ja, dat zag ik een grijze. Ja, een hoop slimielen van de krant. En alles maar vragen. Dat zijn die slimielen die de boel verdraaien. Ze weten alles beter dan de politie. Ja, maar van mij horen ze niks. Die Nou, ja, toen de deur uitkwam, zei een van die kerels kijk, daar heb je verdachte nummer één. Maar van mij horen ze niks hoor. Ge geen moer. Ik weet nog precies wat mijn advocaat tegen de rechter zei. Hij zei... Kranten brengen nieuws en ze fokken alleen maar opinie. De lezers worden opgelicht in plaats van voorgelicht... en de koppen trekken berichten scheef. Alles wordt heel handig verdraaid. Uw advocaat? Oh, de rest weet ik niet meer. Maar voor mij geen, geen woord. Niks. Helemaal niks. Zo. Dus de revolver is gevonden? Ja. Die zit nou onder de boeier. Boeier? Voor vingerafdrukken, meisje. De meeste misdaden worden ontdekt door vingerafdrukken. hè? Of de wat ze onder je nagels vinden of onder je schoenzolen, begrijp je wel? Hm. Aan schoenzolen blijft altijd wel wat plakken. Altijd. Ja, het zijn er heel wat door de zich worden. Je bent eng. Vertel mij wat. <tie> Alweer die bel. Nee, ik ga wel. Ik zeg gewoon het de gemeentehuis. thuis is. Nou, ik even hier ben. Iedere keer als er een van die politie komt, dan zegt zo'n vrijer, wat doet u hier? Tot nog toe hebben ze nog steeds u gezegd. Mevrouw, het is de, de assistent van de inspecteur, weet u wel... Dat moet ik nou? Neemt u me niet kwalijk. De inspecteur zou hier zijn. Ik zeg toch, hij is er niet. Wat doet u hier? Nou, dat heb ik je gezegd. Mag je dat soms niet vragen? Oh, we even in een vrij land hoor. Kalm maar. Ik ga niet in discussie. We zijn moe, en hebben het al druk genoeg. Ja, u kunt nooit zo moe zijn als ik. Dan gaat u morgen maar een dagje vissen. Oh, mooi is dat. Dan hebben ze in mijn spullen geloerd. Ja, kunst. Die Engels staan open en bloot in de gang. Wel, mooie grap. De buitendeur stond open. Mag ik even? Hebben we de deur over laten staan? Oh, wat stom. Kan voor mij geen kwaad nee, worden. Nou, toch is het stom. Ik ben totaal ongevaarlijk, nu zeker. De politie is erbij. Ik ben van een goede krant. Voilà, mijn perskaart. Ja, maar u kunt... Heb... Een paar vraagjes, alleen serieus. Mijn ja, redactie... We kunnen het nu niet hebben, we zijn bezig. Ik doe geen kwaad. Mijn ja, dat redactie... is twee keer kwaad, ik zei we zijn bezig. Schrijf u maar op. We zijn bezig. Dat staat er al. Mooi zo. Er staat dat u bezig bent, heel serieus. Ik kan me heel klein maken. Ja, dat ken ik. Blijf u zeggen eens om? Zo! Ja. Oh. Dat is de houtgreep. Oh, oh, oh, nou, ik kom toch terug, hoor. Je doet maar, zusje. Wat een moeilijkheden. Nou, voel het meisje dat hier werkt, geeft toch niet veel. Die uh, luistert toch achter de deur. Eh, nou, u toch hier bent. Vertelt u eens, wanneer komt hier de vuilnis Nou, om de dag. Maandag, woensdag, vrijdag, misnood. Altijd om deze tijd? Morgens. Altijd tegen uh, half elf, ongeveer. Ongeveer? Uh, ja. Uh, iedereen kan de wagen zien aankomen. Uh, u bedoelt uh, vanuit het raam? Ja, dat is precies wat ik bedoel. Jawel, ja. Ja, maar, uh, iedereen kan hem zien aankomen. Hè. Als je tenminste kijkt. En altijd om half elf? Ja, uh, tegen half elf zei ik. Hmm. U hebt de politie een dienst bewezen. Uh, ja. Ja, dat ken je. Ja. U hebt dan een tip gegeven. Dat is zo, ja. En daardoor hebben wij die revolver gevonden. Net op tijd. Als u tien minuten later op dat idee was gekomen, dan draagt hij mee in het vuilnis. En je vindt hem nooit meer terug. Ja, zo is dat. Ja. Het is een heel karwei, al dat afval overhoop halen. En nog wel twee keer. Grote oh, rompslomp. romslomp. Nou, de pest dan, dat zeker. Maar ja, als het nodig is. Het was een uurtje geleden ook al gebeurd. Grondig. Dat wist u natuurlijk niet. En uh, toen, toen heb u niks gevonden. Maar dankzij u komt uit het afval het corpus delicti naar voren. Juist als de vuilnisman de afvalkoker wil leeghalen. Huh? Daar komt u en precies op tijd. Een wonder. Hoe kwam u op het idee? Ja, dan... Um... Dan moet iemand de revolver vlak voor die fouten, maar erin hebben gegooid. Inderdaad. U bedoelt toch niet? Dat bedoel ik wel. Hoe kwam u op het idee? Zomaar. Zomaar. Dat is gebleken. Een ja, mens kan toch wel eens een idee hebben? Zomaar. Je denkt, je denkt ja, hij is doodgeschoten. Dat kennen alleen maar met de revolver. Laten we dat aannemen. Nou, zo precies moet u het ook weer niet nemen. Verder? Ja, er is niets verder. Ik, ik kwam zomaar op het idee. Punt uit. De kantoren stortten hun vuil aan de achterkant. Het vuil van de voorkant is een uurtje geleden grondig onderzocht. Zonder enig succes. Uw idee voorkomt als het ware een ramp. We hebben nu de revolver gevonden. Zo goed als zeker het moordwapen. Het kan bijna niet anders of het komt van deze etage... of van de etage hierboven. Daar woont niemand, althans. Niet meer. Nee. Maar u hebt de sleutels van de vierde etage... U, u wilt toch niet zeggen... Ik zeg niets, maar u was wel boven. Nou, voor controle. Ik, ik, ik controleer de hele dag. Mogelijk. Nou, er, er is altijd wel wat we huis. Hè? De meest onverwachte dingen, daar ben ik dan voor. Ik, ik heb de sleutels van de vierde etage. Goed, maar 113 is verzegeld. Daar, daar ken ik niet in. U ging met de lift naar de vierde etage? Ja, natuurlijk. Stopt u eerst op de derde? Hier ook? De derde, ja. Nou, er waren hier nog meer mensen. Iedereen is hier thuis? Zeker. Juffrouw. En de moeder, natuurlijk. En het meisje dat hier werkt? Zeker. Het meisje. En mevrouw uh, Gerard. Dat zijn er al vier. Vier. Klopt. U kan toch vingerafdrukken op de revolver vinden? Vingerafdrukken? Nou, <laughs> dat denk ik niet. Zo pinter was hij wel. Was hij wel. U bedoelt mij, hè? Als u dat zo graag wilt. Dan zijn er vijf. Mooi is dat. U zegt zelf, er zijn er vier. Goed, He? goed. Vier. Klopt. Wat nou, de reden daarvan, Als ze het niet kunnen vinden, dan pakken ze iedereen. er een je nooit wie hier in en uit loopt. Hé, weet wie hier in en uit loopt, weten we precies. Ja, had u gedacht. Hoe ze erin komen, is soms een raadsel. Maar erin komen ze. Soms? Ja, net wat ik zeg. Soms. is uh, de inspecteur toch hier? Ja, ja, dat is Of Oké. Uh, inspecteur, je huh? Durand. Ach, dag, inspecteur. Ik hoor net dat u hier bent. Als u mij nodig heeft, ik ben thuis. Ah, je Durand. Niet op school? Nee, nee. Ik voelde me toch niet prettig. Ik ben weer naar huis gegaan. Je denkt wel dat je het aan kan, maar het lukt niet altijd. <laughs> ik sta versteld van mezelf. Ik ben nooit zo gauw van de kaart. Nou ja, dit keer dan wel. Oh, koud bad. Nou gaat het beter. Juist, eh... Uh... Bent u al lang thuis? Gaat dat u wat aan? Nou ja, het is geen geheim. Anderhalf uur... Is... Dus... dus nou, nou, hoort u het zelf? Ik hoor het. Hé, hey, Haren u nog niets in binnenkomen. Hoe weet u dat? Het is hier blijkbaar een misverstand. Ik ben langs de diensttrap naar boven gekomen. Langs de dienststrapje, Ferdouard? Hmm. Hele klim. Ik zag zoveel mensen voor de hoofdingang staan. Lui van de krant, andere... Eh, kent u die, Lui van de krant? Huh? Nee, nou, dat zie je zo. Ik dacht, misschien gaan ze vragen stellen. Daar had ik echt geen zin in. Dat kunt u zich zeker wel voorstellen. Een hele klim. Dat wel. Maar waarom kijkt u me allemaal zo aan? Als ik de dienstrap wil nemen, neem ik de diensttrap. Zeker. Niemand kan mij dat beletten. Uh, Juffrouw Durand. Ja? Uh, mijn assistent zal uw verklaringen nog eens nagaan. Uitstekend, maar dan in mijn flat. Oh, ik heb geen bezwaar. Prachtig. Dan zijn we het eens. Uh, juffrouw Durand. Ja? U kwam toch hier binnen om te vragen of ik u nodig had? Ik dacht dat we het eens waren, inspecteur. We zijn het eens, juffrouw Durand. Ja, zie je nou wel. De politie kan er ook naast zitten. Alsjeblieft. Ik word er ontzettend zenuwachtig van. Ja, ze denken misschien dat, dat, dat, dat ik geen zenuwen. Oh, De beste remedie daar tegen is werken. Dat moeten we niet uh, controleren. Ja, natuurlijk moet ik dat... Maar ik mag nou toch zeker maar eventjes heel toevallig constateren... dat u juffrouw dan ook thuis was. Toen die revolver werd gevonden. Ja, precies. D -d -d dan zijn er al vijf. Zes. Nee, ik, ik stond beneden. Iemand heeft de revolver in de vuilniskoker gegooid... vlak voordat de vuilniswagen kwam. Heel handig. Tenminste, en dacht dat... u dat ik zo gek was om dat te zeggen... als er een vuiltje van mijn kant aan zit? Nou wou ik u toch wel wijzer hebben. Zoiets doet het stomste varken nog niet. Dat dacht ik ook niet. Ik vind het vreselijk... Iemand moet het gedaan hebben, maar, maar in godsnaam wie? Het stond toevallig dat die gevolg wordt gevonden. Zo toevallig is dat niet. Ik had hier min of meer op gerekend, je van. Oh, maar maak u zich geen zorgen voor de tijd. Nou, hier hebt u mijn kaartje, mijn telefoonnummer staat erop. Mocht u iets ontdekken waarvan u denkt dat kan de politie helpen, dan graag even een telefoontje. Ik? Iets ontdekken? Ik kan nooit weten. Goedemorgen. En u gaat controleren, hè? ik loop zover met u mee. Huh? Uh, gaat uw gang Mevrouw oh. Je laat me schrikken Oh, dit is de zenuwen, dat heb ik ook Ja, wat, wat is er? Nou, in het begin kon ik niks horen, hè, vanwege die linkert Maar later wel Vanavond hebben ze hem Wie? De boordenaar Dat hoorde ik en de stem van de inspecteur Als je hem hoort, dan denk je dat hij zo lullig is Nou, vergeet het maar Hij weet het al Maar de bewijzen, hè ik heb altijd gehoord dat ze bewijzen moeten hebben. Zonder doen ze geen moer. Oh, nou, is dat zijn kaartje? Oh, wat gekke kaartje van de smeer. Inspecteur. Ach, ze doen hetzelfde. En dan die andere slingel, hè, die erbij staat om het vak te leren. Nou, die heeft ook een engelengezicht. gezicht. Ze beginnen aardig en dan worden ze vuil. Hoe vond jij dat zo? Nou, laat ook bij mijn buurvrouw van boven ons. De man zit s'nachts op een fabriek, hè, om op te passen. Nou, en toen was er een keer wat gebeurd. Kleine gaatje, niet de moeite waard om over te praten maar wel s'nachts bij de bellen hè? Eerst lief doen of je erop afvreden. wat vreten. En dan komen ze plotseling met veiligheid om je erin te draaien. Nou? Mag ik? Wat is dat? Hoe komt u erin? Mensen van de krant komen overal in. Ja. Ik heb de politie verschalkt. Ja, we moeten soms de gekste dingen doen om het nieuws te vergaren. Dat is je broodje. Het lijkt op huisvredebreuk. Maar ik stond in de gangkast. De jonge inspecteur, die heeft me wel de kamer uitgesweet. Maar niet uit het huis. Nou, het is dan wel... Dat... Brutaal, geef ik direct toe. Het is brutaal. We zijn alle drie nog jong en ik dacht, zo, wij kunnen die sportiviteit wel opbrengen. Mag ik een paar vraagjes stellen aan buitenstaanders? Buitenstaanders? We worden verdacht. Nog interessanter. Ik ben maar zo vrij even te gaan zitten. Toch geen bezwaar. Potloodje. jij bent de hulp hier in huis. Ik zeg niks. Vond je de vermoorden een knappe man? Nou, ik zeg toch, ik zeg niks. Ik vraag toch niks bijzonders. En zeker geen persoonlijke dingen. Gewoon, alledaagse. Dat uh, ik zeg niks van je twee keer heb ik niet opgeschreven. Zoiets doe ik beslist niet. Mijn redactie is zeer punctueel. Nou, daar heb je het al, hè, vreemde woorden waar je geen pest van begrijpt. Nou, als u het wil weten... hij, ja, pas knap. Kijk eens aan. Nou, voor mij beschrijft u dit op. Het staat er al. Droeg zei de pyjama? Nou, nah. hij at zeker in de stad. Ja, dat zou wel. Maakte hij niet zelfs een ontbijt? Qua, nou, wat kul, hoe weet ik dat nou? Je hebt natuurlijk wel eens dames naar boven zien gaan. Nee. Waren die jong? Knap? Van alles wat zeker, hè? Werd er boven veel drank gebracht? Weet ja, ik, dat is nou nog mooier. Nou, hoe maar nou eens? Heeft hij wel zijn voorstel gedaan? Met voor voorstel. Kom, kom. Een beetje publiciteit kan je alleen maar goed doen. Met voor voorstel. Nou, en bid gaan soms? Ten slotte was de vermoorden een Ik zeg niet. Ik vraag alleen maar. Nou, ik zeg geen stom woorden. Nu zit te schrijven. Ik schrijf ook wat je niet zegt. Dat is mijn vak. Nou, begraat u er naar juffen veel? Dat gaat een beetje boven je pet. Maar het neemt echter niet weg dat jij vanochtend vroeg van je bed werd gelicht. Dat is toch zo? Nee, ik zeg niks. Vanochtend vroeg van bed werd gelicht. Juist. Je ontkent het dus niet? verdomme. Hoe heet ze? Ja, hoor eens even. U drinkt hier maar binnen. Haar naam kom ik zo achter een peulens. U drinkt hier binnen. Pardon, ik drink niet binnen. Ik was hier binnen. Als u ons niet binnen laat, komen verkeerde verhalen in de verkeerde krant. Begrijpt u? Wij zijn er voor het juiste bericht. En juiste berichtgeving is noodzakelijk. Nou, daar weet ik alles van. Als ik het elf stuk mooi vind, dan vind de krant het rot. Gewoon een eenvoudig type, kan ze ook niet helpen. U kende de vermoorden meer persoonlijk. Ik zal u ook geen strikvragen stellen. Maar ik wil er ook dan liever niet over praten. Dat kan ik me nou echt voorstellen. Ik geloof van mezelf niet dat ik eruit zie als het meisje dat niets heeft meegemaakt. Ik zou dingen kunnen vertellen die menselijk gesproken niet bestaan. Ik woon samen met een vriend. En ja, waarom vertelt u dat? Och, ja, waarom? Wanneer zag u de vermoorden voor het laatst? Gisteravond, om een uur of negen. Op zijn kamer zeker. Ja, eventjes. Had hij toen geen idee van enig gevaar? Nee, nee, niet het minst. Was hij nerveus? Wel, nee. Een ijdele man? Oh, een beetje. Dat leek mij ook. Ik zag hem vaak op het scherm, uiteraard. Een charmeur? Ja, ja, dat zeker. Ik denk dat het gemakkelijk voor hem vielen. Bepaalde types, natuurlijk. Ik heb horen vertellen, maar je hoort zoveel. De heb hebt u gehoord. Ach, nee. Oh, dat van die sleutel? Oud nieuws. Voor mij bedoel ik. Dat komt vanavond met een kop. Heel aardig gevonden. Van die dame. Beter haar sleutel dan die van u. Mag ik straks even van uw telefoon gebruik maken? Een primeur melden aan een redactie. Het vinden van de gevolgen. Ik heb alles gehoord. Dat is sterk. Het wordt toch straks bekend. Maar het is leuk als je de eerste bent. Ja, zo zijn wij journalisten. Nieuws is net snoepgoed. Oh, wat u snoepgoed noemt. Ik begrijp heel goed wat u doormaakt. Als je zelf bij betrokken bent, had die smaak. Smaak? Zijn huis. In alles. Zijn manier van doen. Was hij ruw. Wel, nee, helemaal niet. Uh, in de omgang met vrouwen, met een meisje, met u. Hoe komt u daarbij? Met mij? Alsjeblieft, juffrouw. Gaat u onmiddellijk weg. Oh, pardon. U probeert mij in de schoenen te schuiven, hè? U hoort mij op een sluwe maniel uit. Maar gaat u maar weg. Is er dan wat uit te horen? U vond hem een knappe man, heel knap, waar of niet? Alsjeblieft, gaat u weg is toch geen schande man knap te vinden. U was om negen uur op zijn kamer alleen. Oh, Alsjeblieft, ga weg. U bent dan toch een van degenen die hem alle kansen gaf. Oh, had. God, ga weg. Oh, oh, oh, Schummelijk, Nijm. Ga je gewoon. als die wachter die me haast te boven liep. Niks. Een brutale meid van de krant. Wat zijn die luigen wieksten. Je loopt er zo in. Gewoon gemeen. Zoals ze dat doen. Eerst hoorden ze suus uit. En dat lukte niet. Maar ik liep erin. Ik liep erin? Waarmee dan? Ze kregen het er op een hele linker manier uit. Dat, dat, dat ik hem het laatst heb gezien. Toen maakte ik me plotseling kwaad. Toen nam ze een foto. Hoe ze dat toestel ineens op de hand had, dat weet ik niet, mama. En dat terwijl ik sta te ginen. Ja, ja, Suze, het ja, was een rutmeid. U had weg moeten lopen, ik heb alles gehoord. Maar het was een kring. Ik ben met in de bed gereisd. Ja, volgens haar. Ja. Niet gaan kijken als het zomaar in de krant komt. Wat je niet zegt, dat schrijft Dat is zo loeder. Ik begrijp er niks van. Ja, beneden stonden ze ook... Lui van de Pers? Ja, ik heb geen last gehad. Misschien wisten ze niet dat ik hier woon. Ach, ik zou er maar niks van aantrekken. Dat doe ik ook niet, ik maakte me kwaad. Ja, nou, grieend in de krant. Die dingen hebben ze graag. Als je je kwaad maakt, dan vergis je Veel hoeft zich niet te vergissen. Ja, ze was anders aardig, En okay? Nou, eh, we brengen die boel naar de keuken, Suze. En niet meer ja, over praten, hè? Oh, ik doorlopen. Ja. Oh, inspecteur. Dan nee, heeft u niet dat ik u nog even lastig Nee, van. ik begrijp het. U moet uw werk doen. Je ah, zult wel denken, daar is hij weer. Hm? Dat mag ik dan misschien denken. Ik zal het niet zeggen. Mijn dochter is wat nerveus. Iemand van de pers die het haar lastig maakte. Ja, dat ken ik. Ze stond zo in de kamer. Brutaliteit. Dat zou je zo aan het huilen gemaakt. Ja, mijn dochter is nog een gauw verstuurd. Ja, dat kan. En wat vroeg ze dan wel? Uh, Hetzelfde wat u mij ook hebt gevraagd, of, of, of ik hem het laatst had gezien en of ik gisteravond boven was geweest. Nou, had ze een fijne neus. Waarom vertelde u het gisteravond niet meer? Mijn dochter wil het niet voor mij weten, voor ons. Toen u gisteravond de deur uitging, om negen uur... ...toen stopte de lift hier op de derde etage, zegt u. Ja. U had de liftknop nog niet gebruikt? Nee, nee, ik kwam aanlopen... Dat weet u zeker? Oh ja, ja, ja, zeker. Dat wil dus zeggen dat Alain, meneer Alain, die parterre de lift bediende, bewust naar de derde etage ging. Dat kan niet anders, de lift stopt onderweg alleen op het alarm. Precies. Mijn vraag, wat zou hij zoeken op de derde? Ik geloof niet dat het ooit is gebeurd. Maar het gebeurde nu. Wat deed hij? Hij hield de deur open. Zonder iets te zeggen? Ja, ja ik dacht dat een grap, dat zei ik toch al? Ja. U ging toch mee naar binnen? Ja. Wat zei hij? Precies. Loop even mee. De telefoon gaat net. De telefoon ging? Inderdaad. Kon u het gesprek volgen? Nee, nee, niet helemaal. Wat dan wel? Hij, hij zei dat hem speet. Hij was bezet. Ik, ja, ik, ik weet het niet precies. Een uh, dame? Ja, ja, een damesstem. U hebt geen idee wie het geweest zou kunnen zijn? Nee, nee, nee, beslist niet. En toen? Nou, nou ja, dat, dat, dat weet u toch? Zegt u het maar. Ik, ik weet het niet meer. Hij, hij kon het eerste uur niet weg. En... Uw moeder vindt het huis niet erg. Natuurlijk niet. Hij kuste u? Dat, dat heb ik toch gezegd. Hij noteerde het adres waar u gisteravond op bezoek zou gaan en u ging weg. Ja, ja, zo is het. Bracht hij u naar de lift? Ja. Was die lift nog boven? Nee, nee, die moest van beneden komen. Hmm. Hoe lang was u binnen bij Alain? Niet langer dan vijf minuten. U deed uw jas niet uit? Nee, nee, nee. nee, Beslist niet. Hij zei alleen... Uh, laat ik eens galant zijn, het is pest weer. Ik kom je halen met de wagen. Ah. En u vond dat, uh, laten we zeggen, mythos. Hm? Ja. Ja, nou, ja. Dat vond ik. En u vertelde dat uit op die party? Ja. Klopt. En als u zo galant wilde zijn, dan had u u ook met de wagen weg kunnen brengen in die stomende regen. Ja, ik weet het... Telefoontje, dames stem Heeft iemand u nog weg zien gaan? Naar buiten bedoelen? De huismeester bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee dat geloof ik niet. Ik, ik, ik zag geen mens. U bent gaan lopen? Ja. Door de regen? Ik, ja, het regende toen niet, een beetje misschien. De lift. De lift is s'avonds helder verlicht. Oh, ja, ja. Stel voor dat de sleutel, de sleutel die boven is gevonden, in de lift lag toen hij weer omlaag ging. Zou u hem dan hebben gezien? Ja, moeilijke vraag is dat. Ja, onwillekeurig kijkt je als je in een lift staat naar beneden. Hè? U hebt geen sleutel gezien? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Goed, goed, goed. U zag dus geen sleutel in de lift. Nee, u kunt mijn dochter gerust geloven, inspecteur. Ja, u hoort mij niet zeggen dat ik er niet geloof. Ik je niet kwalijk. Zeker niet. Ja, maar... Het kan toch best zijn dat dat meneer Allard die sleutel zelf heeft gevonden in de lift... En, en hem op zijn buffet heeft gelegd? Oh, ja. Nee, alhoewel. Ja? Ja, dan had hij het me gezegd. Dat hoeft niet. Hij had het te druk met u. Bovendien, dat zou ook niet kunnen. Om de eenvoudige reden dat je voor Duran later het huis verliet dan u, je verbrandt. Dat hebben wij nauwkeurig kunnen vaststellen. Ze zal het toch wel zo precies? Ze verliest nooit bij. Te precies. Het leek erop of ze de tijd had genoteerd, op de minuut... Zij verliest haar sleutel. Merkwaardig. Marta. Hé, hey, dat is vader. Hallo, Martha, Phil. Hé. Hey. Zo, inspecteur. Ja, ik wist dat u hier was. Uw assistent zat buiten op de gang. <laughs> is dat bewaking? Ja. Wacht op mij. Je had gezegd dat je niet thuis kwam voor de lunch. Ja, dat heb ik ook, ja. ja om eerlijk te zijn, ik had geen rust. Iedereen die je ontmoet begint erover te praten. Natuurlijk is men nieuwsgierig. had altijd gezamenlijk aan je hoofd. Ach, u kent dat wel, inspecteur, zo van... Uh... Voor jullie wordt dat ook nog lastig, of uh, hebben ze jou ook een verhoor afgenomen? Dus het begon u te vervelen en u ging naar huis. Om de waarheid te zeggen, ja. Ja, ik dacht, mevrouw en dochter zitten alleen misschien wat aanloop. Ja, dat krijg je er allemaal gratis bij. Hm, daarom, ja. Het gaat tenslotte om een moord. Oh, dat weet je nog niet, pa. De revolver is gevonden. De wat? De revolver. Van... Paar? De revolver van meneer Allaire zelf. Zo goed als zeker. Wij dan? is het vuil in de vuilniskoker. Wat? Dus moet hij... Die... Dat kan alleen van de derde of vierde etage komen. Mm, dat is al uitgemaakt. Uh, meneer Brandt. Ja, uh, ik doe even mijn jas uit, uh. Goed dat ik thuis kom. Jullie hebben me een gezichte. Tja, vraagt u maar. U. Uh, uw secretaresse. Ja, u doet me niet kwalijk. Uw secretaresse kwam u van het vliegveld halen. Dat weet u. U belde hij op? Inderdaad. Een kwartier voor het vliegtuig vertrok. Uit uh, Genève. Ja, op de vlieghaven van Genève. Dat weet u toch al. U had toen gehoord dat er geen tussenlanding was. Inderdaad. Dat wordt omgeroepen. Maakt anderhalf uur uit op de aankomst. Ik heb het al meer gehad. Ik weet trouwens de tijd van vertrek. Ja, die weet ik ook. Ik snap heel goed dat u zoekt, inspecteur. Maar het is voor mij een doodgewone zaak. Mevrouw zit erbij, zij weet dat het niet de eerste keer is. Het hindert haar zeker niet, hè, om door dat weer te gaan. Ze heeft er nogal wat voor over. Er wordt jou niets gevraagd. Laat me maar. Zij heeft haar brutale mond te houden. Ik ben altijd nog de baas hier in huis. Die interrupties van haar altijd. Het is toch zo? Praat jij het maar weer goed. Ma praat alles goed. Meneer Brandt. Weet u dat uw secretaresse een goede kennis was van de vermoorden Dit was het vierde deel van Flat 113 een serie geschreven door Wim Bisschot De rolverdeling was als volgt Phil Ida Bons Een bewaarder Hans Veerman Een meisje Cari Tefsen Een assistent Ad van Kempen Verslaggeefster was Monique Smal, een inspecteur Robert Sobels, mevrouw Durand, Elisabeth Kokshoorn, Brad, Frans Kokshoorn en Martha, Vesia Rone. De regie had Hero Muller, technische realisatie Jan Bosboom en Leon Dubois.